In Turkije zijn vannacht bij de grens met Syrië twee Nederlanders opgepakt. Een videojournalist en een Nederlands-Syrische vrouw uit Delft. De vrouw deed via Twitter een oproep aan het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken om hulp. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat de Turkse autoriteiten de arrestatie nog niet hebben bevestigd. Het ministerie onderzoekt de zaak. Mogelijk zijn de twee opgepakt omdat ze de grens met Syrië illegaal wilden oversteken.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 En hulpdiensten hebben in het duingebied van Wassenaar... een meisje van 12 bevrijd dat klem zat onder een tak die op haar was gevallen. Ze belde het alarmnummer en met behulp van haar telefoon... werd ze na drie kwartier gevonden. Het weer. Vannacht mogelijk een paar mistbanken. Het wordt ongeveer 14 graden. Morgen wisselvallig en een graad of 19. Vanaf dinsdag droog en vrij zonnig. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de lijn met Henry Schut. Goedenavond, het was de dag van de klassieker en die viel een beetje tegen. Of misschien viel die wel heel erg tegen. Ajax won met 2-1 van Feyenoord, waardoor Feyenoord de slechtste seizoenstart uit haar bestaan beleefde. Toch wanhoopt trainer Ronald Koeman niet. Twee jaar was het allemaal fantastisch en, en prachtig. Ik heb dat ook altijd wel met een korreltje zout genomen. En uh, zo slecht en matig als het nu is, uh, nou, neem ik ook maar voor lief. Zometeen in onze top 5 veel meer over de klassieker. Wheelrenner Tom Dumoulin was dichtbij zijn eerste overwinning bij de profs. Op de laatste dag van de Eneco Tour gisteren Zdenek Stibar de eindzegen voor de neus van Dumoulin weg. Dat steekt wel natuurlijk, want ik ben er gewoon echt wel heel goed in orde. En uh, ik krijg je echt de ereplaatsen nu wel uh, zeker de laatste tijd aan elkaar, maar... Die overwinning is er nog steeds niet en dat, uh, dat is wel heel jammer. De wereldkampioenschappen atletiek zijn ten einde. Op de laatste dag stonden de Nederlandse estafettelopers in de finale van de 4x100 meter. Ja, misschien hebben veel mensen niet eens gedacht dat we die finale halen En we waren zesde, misschien vijfde, dus ik ben blij. Ja, en met die laatste woorden weet u wie dat was, Turandi Martina. Straks nemen we de hele race door van de vier oranje mannen... die allemaal van Curaçao komen. Verder is er motorsport, de sensationele seizoenstart van Pex Zwolle. En de Belgische hockeyers staan ook in onze top 5. 9 dagen lang was Moskou het centrum van de atletiekwereld. In het Luzniki Stadion werden de wereldtitels verdeeld. Vandaag was de slotdag, die dag en het hele toernooi nemen we nog een keer door met Andy Houtkamp. En die goedenavond. En nacht voor jou, als ik het wel heb. Ja, het is uh, net na twaalf. Die uh, slotdag, dat is dan altijd de dag van de estafette, de x 100 meter. Later in deze uitzending komt uh, die prestatie van de Nederlanders nog wat uitgebreider. Aan bod in onze top vijf, maar daar alvast op vooruitblikkend. Hoe beoordeel jij die uiteindelijke vijfde plaats van die vier Hollandse jongens? Ja, fantastisch. Of vier naar de beste van de wereld. Uh... Het had uh, allemaal uh, veel slechter gekund. Ik vind de finale plaats sowieso wel mooi hoor. Wij zijn zo verwend op, uh, op heel veel gebieden in Nederland, op uh, op sportgebied, dat we wel eens vergeten dat uh, uh, atletiek is echt een wereldsport is. En meer dan dat bijna. Het is een hele grote sport, de grootste sport van de Olympische Spelen. En ja, als je dan in de finale staat en ook nog vijfde wordt, tussen al die uh, grote landen, dat is gewoon geweldig. Ja, en atletiek is de grootste sport op Jamaica. En niet voor niks, want de Jamaikanen wonnen ook dit nummer weer. Met Usain ja. Bolt als de kopman. Wat vond jij deze week van de vorm van Usain Bolt? Die drie titels pakt? Maar? Ja, nou, precies. Of geen nee. maar? Hij heeft geen wereldrecord gelopen, dat is de enige. Maar ja, dat wordt bijna elke keer verwacht... Uh, wanneer Usain Bolt uh, aan de start verschijnt... dat hij een wereldrecord loopt. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Hij is wel de beste seizoentijden gelopen en al dat soort dingen. En hij pakt drie keer goud. De man is uh, van bovennatuurlijke uh, krachten. En dan kun je zeggen van ja, uh, er is natuurlijk aardig wat op doping gecontroleerd de afgelopen maanden. En er zijn er ook wel wat gepakt, uh, Tyson Gay en, uh, en dat soort jongens. Hoe zit het dan met Bolt? Hij is niet gepakt. Hij zal ook uh, volgens nog niet gepakt worden. Uh, hij is gewoon de snelste en de beste. En hij heeft een vrouwelijk equivalent op dit WK in elk geval. Shelly Ann Fraser, zij pakte drie keer goud uh, bij ja. de vrouwen. deed het op dezelfde nummers als Bolt, de 100 en de 200 en de estafette. Op wat voor voetstuk moeten we haar zetten? Uh, gelijkwaardig. Alleen, ja, zij heeft niet die enorme uitstraling die uh, Bolt heeft. Uh, het is een geweldige atleet, echt fantastisch. Als jij die hier drie keer goud pakt en als ze dat uh, op de Olympische Spelen weer gaat doen... ik noem maar wat... Of bij het volgende WK, in, uh, uh, dat is in Peking... ja, dan kan ze die... Kijk, je uh, hebt maar één op de zoveel miljoen mensen... is een bold. Een, een uitstraling van, een, van ongekende uh, uh, kracht. En ja, Shelley-Anne Fraser is, is fantastisch... maar geen bold. Maar ja, dat hoeft ook niet, toch? Nee, nee, nee. Kijk, ze heeft drie goud gewonnen... Wat wil je nog meer. Ja. Dus dan ben je de beste van de wereld op alle gebied. Een onderdeel van de atletieken waar we het niet zo heel vaak over hebben... het hingstapspringen. Daar was vandaag de finale bij. Ja. En Fransman vloog daar werkelijk. Hè? Teddy Tamgo ging over de 18 meter. Hoe spectaculair ja. is dat? Dat is heel spectaculair. Want uh, uh, het is de derde sprong ooit. Ook uh, dat uh, onderdeel. En uh, wat helemaal speciaal is... hij is uh, bijna twee jaar geblesseerd geweest... Hij heeft in 2011 zijn enkel gebroken. En uh, is uh, in maart dit jaar weer met wedstrijden begonnen. Hij heeft wel uh, heel langzaamaan uh, getraind. En ja, in, in, uh, in maart is hij dan begonnen met dat heenstapspringen, uh, met de wedstrijden. En nu, ja, uit, echt uit het niets hoor. Dan sprong hij 8 uh, meter 3, als ik het uit mijn hoofd zeg. En dat is waanzinnig uh, ver. En, en natuurlijk een jongensboek. Ja. Wat waren de andere hoogtepunten van deze sloddag? Waren het waren er niet zoveel, we hadden natuurlijk de estafettes, we hadden de 800 meter bij de vrouwen. Dat was een uh, hele opvallende uh, uh, Keniaanse uh, winnares, die uh, zomaar even twee seconden van haar persoonlijke record afliep. Dat zijn wel opvallende dingen. Uh, en uh, de 1500 meter bij de mannen, dat was een, uh, een mooie race. Maar voor de rest, ja, het, het, het zijn lange dagen, het zijn negen dagen en er wordt heel veel gesproken in en om de atletiek. Uh, dat het zelf te lang is. Dat men het uh, terug moet brengen naar bijvoorbeeld zes dagen... en wat uh, onderdelen moet schrappen. Vind jij dat ook? Stiep... Dat vind ik ook. 3000 meter stiepel bijvoorbeeld bij de vrouwen. Ja, dat is gewoon zo'n laag uh, niveau op het moment. Het is dus een jong onderdeel schrappen. Het uh, snel wandelen, ja, allemaal leuk en aardig... maar dat hoort niet op de atletiek thuis. Helemaal niet? Of niet meer van deze tijd? Dat is niet meer van deze tijd. Nee. Uh, dat, dat is een, een sport waarbij je weet, en ik heb het van de week uh, uit en daarna zitten bekijken, je weet dat het uh, niet klopt. Want uh, mensen moeten één voet aan de grond houden. Als je een uh, camera erop zet, dan zie je dat dat nooit gebeurt. En dan uh, zijn de regels dat het met het blote oog te zien moet zijn. Ja, mijn zuster, dat uh, <laughs> ja, ja uh, sport is sport. Ja. Nou, Als het buitenspel is, dan is het buitenspel. Ja, gelukkig zijn de meeste andere onderdelen... wel goed, heel goed na te meten en uh, te controleren. Bijvoorbeeld de twee onderdelen waar uh, de Nederlanders op succesvol waren. De twee Nederlandse medailles. Brons voor Daphne Schippers op de zevenkamp. En zilver voor Ignisius Geysa, die nieuwe Nederlander bij het verspringen. Gemene vraag tot slot, Andy. Kiezens, ja. welke van de twee was mooier? Poeh, dat is een hele moeilijke. Uh, ik vind die uh, van Daphne Schippers... Als je dat onderdeel neemt, die zevenkant, dat zijn zeven onderdelen, dan moet je zeven keer goed zijn. En bij een paar onderdelen moet je extreem goed zijn. Zoals zij, dat was op de 800 meter en op haar eigen 200 meter. Ja, dat vond ik toch wel uh, absolute klasse. Maar ik vond het ook ontzettend leuk dat Gijsja, en er is veel over te doen. Van ja, is dat nou wel een Nederlands record? Want hij is pas sinds juli Nederlander. De man woont al 12 jaar in Nederland. Is een. Uh, uh, al, uh, loopt al dag en nacht in Rotterdam, bij zijn atletiekklubpie... Eh, ook fantastisch dat hij een prachtige zilvermedaille haalde. Maar als ik echt mag kiezen en moet kiezen, dan zeg ik dat de Schippers. Dat was toch wel heel mooi, de bronzen medaille op de meerkamp. Oké, okay, Andy Houtkamp, dankjewel. En uh, wel thuis in de Russische dankjewel. nacht. Uh, eerder sprak Andy met Joop Albeda... technisch directeur van de Nederlandse Atletiekbond, dit toernooi. Um, hij heeft de WK met hem doorgenomen en de conclusie was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 De eerste 90 medailles uit het klassement door de eerste 7, 8 landen worden opgesleurd, dan blijft er nog maar 40, 50 voor de rest van de wereld over. En dan staan we in een uh, sportersatletiek toch uh, ergens in de 20, in de 3, 24e plek. Terecht uh, jubelverhalen, maar toch moeten er ook dingen zijn die minder waren. Nou, er zijn natuurlijk altijd. Uh, je hebt altijd teleurstellingen, dat hoort ook bij zo'n toernooi. Uh, we hadden van Erik KD meer verwacht, hij zelf ook. Uh, we hadden niet gerekend dat Michel Butter die uitvalt in de marathon. Um, Ingmar Vos die uh, een, een struikel krijgt op de, op de horden zijn allemaal van dat soort evenementen dat, wat ook maar aangeeft dat uh, je bent hier alleen maar nuttig op het moment dat je top en topfit bent en je bent hier ook alleen maar succesvol als er niks fout gaat toch resultaten uh, moeten ook uh, verzilverd kunnen worden de, de spin-off en dat, daar schort het zo vaak aan bij bijna alle bonden hoor. ik denk aan een Nederlandse honkbalbond waar Nederland wereldkampioen wordt en je ziet niets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 Men begrijpt ons niet en het is zo ingewikkeld. Het is heel simpel, het is 100 meter sprinten van A naar B of zo hoog mogelijk. Uh, en daar hebben wij uh, altijd steun voor nodig uit de samenleving. Dat zijn supporters, daarnaast uh, fans, daarnaast uh, financiële ondersteuning. Maar in, in principe hebben we het fundament gelegd dat we aangetoond hebben... dat wij over deze hele zomer een uiterst succesvolle periode hebben gehad. Wat ga jij doen? Ik uh, ga vanaf morgen met de coaches individueel om tafel zitten en hun uh, opdracht geven om een programma te maken voor 2014... op basis van dit jaar en uitlopend naar 2016. We gaan ze individueel uh, evalueren, we gaan conclusies trekken... consequenties daaruit halen en dat is 23 september rond. Denk je dat de sportatletiek, die toch bekend staat als amateuristisch... Uh, echt naar een hoger plan kan komen, professioneel gezien? Ik zie, ik zie eigenlijk geen enkele reden. Nou, uh, ik vind het niet amateuristisch. Je zou af en toe kunnen zeggen dat het wat traditioneel is. Dat het terugvalt op oude waarden. Uh, dat het ook een gevoel heeft van dat, dat is allemaal zo moeilijk. Uh, we hebben een aantal sporten, en ik noem dan maar de grote drie eigenlijk van de Olympische sporten. Zwemmen, turnen en atletiek hebben we nu op alle fronten aangetoond dat we wel eens goud kunnen winnen, zilver en brons kunnen winnen. Als dat één keer kan is mijn Nadagio altijd, dan kan het ook twee keer. En dat heeft veel te maken met de passie op de werkvloer van atleten. Eh, mijn analyse daarop is, daar is helemaal niks mee. Dat is de kennis en de kunde en de kwaliteit van de coaches. Die is hartstikke goed in beginsel, maar daar zullen we nog meer kunnen leren van het buitenland. En dan nog vervolgens, eh, welke organisatievorm zetten we daaromheen? Met wie? Om dat gewoon zo goed mogelijk te verkopen en uit te nutten. Dat zei Joop Alberda. Verderop in deze uitzending dus ook nog aandacht voor de 4 x 100 meter, die estafette met Nederland erin. Het staat in onze top 5. Maar voordat we aan die top 5... Toekomen is nog even sport van deze avond in Indianapolis... werd vanavond de MotoGP verreden. De tiende van 18 Grand Prix in totaal in de strijd om de wereldtitel. Gewonnen door de Spanjaard Marc Marquez. Hij startte van pole position en kwam ook als eerste over de finish. Hans van Lozenoord, aangeschoven in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Um, hij startte als eerste, hij werd eerste. Is hij heer en meester op dit moment? Uh, daar lijkt het wel op, hè? Hij uh, heeft het uitstekend gedaan. Hij heeft nu uh, alle drie de wedstrijden die in Amerika zijn uh, verreden... heeft hij op zijn naam gebracht. Uh, hij trad aan tegen Jorge Lorenzo en Dani Pedrosa... die beide nog niet helemaal fit zijn, allebei uh, sleutelbeen gebroken. Uh, we kennen allemaal het verhaal van de operatie van Lorenzo in Assen. Uh, twee weken daarna op de Sachsenring in Duitsland was het weerraak. Daar is ook Pedrosa gevallen. Ze zijn nog niet 100% fit. Maar je mag je ook wel afvragen of... Twee uh, fitte landgenoten van Marquez in staat zouden zijn geweest... om hem hier van de overwinning af te houden. Want wat Marquez vandaag liet zien, dat grensde weer aan het ongelooflijke. Glijden met die motorfiets, uh, eerste banden sparen. Echt, die hele race had hij volledig onder controle. Een nieuw ronde record. Uh, fantastisch zoals hij rijdt. Hij is echt op dit moment... Uh, de king in deze klasse. Is hij ook een snelle leerling dan? Wordt hij door de, door de weken heen beter in deze voor hem nieuwe klasse? Ja, ik vind het van wel. Hij is Het seizoen uh, is, hij, is hij ook wel goed begonnen. hoor. Hij is tenslotte een rookie in deze MotoGP-klasse. Maar je ziet dat hij ook steeds beter zijn krachten gaat verdelen. Uh, hij valt minder vaak. Uh, in, in Indianapolis is hij, is hij te, op in geen moment in gevaar geweest. Dus die, die jongen wordt alleen maar beter. Dus dat betekent dat Lorenzo en, en Pedroza alle zeilen bij moeten zetten... om uh, ja, in zijn spoor te kunnen blijven. Even. Lorenzo had van tevoren al gezegd dat hij met een podium op dit circuit wel blij zou zijn, want de Honda's van Marquez en van Pedrosa... Die, die zijn iets sneller en die kunnen dat op deze hele snelle baan... van Indianapolis goed uitbuiten. Blijkt ook wel uit het feit dat Valentino Rossi, de teamgenoot van Lorenzo... die werd vierde, maar het was toch allemaal op behoorlijk grote achterstand... achter die twee Honda-motoren. Ja, en Marquez is en blijft dus ook de leider in de stand om de wereldbeker... Eh, om het wereldkampioenschap. Eh, moet hij zijn doel misschien nu een beetje gaan bijstellen? Want hij zei aan het begin van het seizoen zelf... dat hij niet verwachtte dat hij meteen wereldkampioen kon worden. Maar ja, hij staat eerste. Jij zegt hij is op dit moment de beste. Wat kan hem nog tegenhouden? Uh, wat, uh, wat hem kan tegenhouden is dat hij zelf fouten gaat maken... Uh, zo gauw als we weer terug zijn in Europa. Volgende week is de Grand Prix van uh, Brno in Tsjechië. Moeilijk Technisch moeilijk circuit. De week daarna is Silverstone. Er zijn heel veel wedstrijden in een korte periode. En een foutje is snel gemaakt. Als je een foutje maakt, je verliest 25 punten... als je naast de concurrentenwedstrijd wint... Uh, zo groot is het verschil nou ook weer niet. En ik denk dat Lorenzo en, en, en Pedroza nog wel iets sterker zullen worden... als hun blessures zijn genezen. En dat ze dan ook weer iets dichter in de buurt van Marques zullen komen. En als hij onder druk gezet wordt... Ja, misschien dat hij dan wel uh, toch een fout gaat maken. ja uh, Nog even naar de motor 3-klasse. Hoe deed Jasper het vandaag? Ja, eh, beroerd, uh, om het maar in één woord samen te vatten. Hij had slecht getraind uh, problemen uh, tijdens die training. Ze konden geen goede afstelling van de motor vinden. En uh, Iwama uh, lag er in de eerste bochtensectie na de start, lag hij er al af. Dat is maar vaker gebeurd uh, de laatste jaren. En het is gewoon triest om te zien dat hij er op dit moment niet aankomt. Bij de vorige Grand Prix, een maand geleden, voor de zomerstop... Uh, pakte hij nog een paar punten in Duitsland... en uh, ja, hij, zal, hij zal zich moeten herpakken om, om weer bij de eerste 15 te eindigen. Zijn teamgenoot Jacob Kornveld, die overigens uh, ook uitkomt voor het RW Racing Team, die is als tiende geëindigd. Dus hij heeft in ieder geval de eer van, uh, van de renstal kunnen redden. Gaat het nog ergens goed komen met Ibema? Of is dat uh, einde verhaal aan het einde van het seizoen? Nou, Hoe gaat hij genoegen nemen met dit soort klasseringen? Dat wordt een heel moeilijk verhaal. Uh, alleen ja, Iberma heeft natuurlijk wel een paar sponsors achter zich staan, uh, waardoor hij zich kon, uh, kon inkopen in het team. En uh, ja, als er een andere coureur... we denken bijvoorbeeld aan een Brian Schouten... of aan een Scott de Roer die nu, nu nog in de Rookies Cup uh, rijdt... als die uh, bij wijze van spreken naar de Moto3 uh, willen komen... zullen ze toch... En toch zeker drie, vier ton uh, moeten meenemen aan, aan, aan geld... om zich in te kopen bij het team van Waningen. Anders is uh, teambaas Roelof Waningen gedwongen... om uh, met buitenlanders verder te gaan die dat wel kunnen doen. Want het is gewoon een, uh, een peperdure liefhebberij. Ja, we wachten af. Dankjewel, Hans. Volgende afspraak, volgende week, hè? Volgende week doen we het weer. Oké, okay, tot dan. De afgelopen weken heeft u het al kunnen horen... in de zondagavonduitzending van Langs de Lijn. De top vijf. Elke zondagavond kiezen wij geheel ondemocratisch... vijf memorabele momenten van het afgelopen sportweekend. We gaan aftellen van nummer 5 naar nummer 1. Als eerste maken we een uitstapje naar onze zuidenburen. Nummer 5. Ja, Tom Boom. 1-2 winnen tegen de Olympisch kampioen en zelf twee keer scoren. Dit moet kicken zijn. Ja, het, is het mooiste moment van mijn leven in Bergen. Met zo'n zo supporters kunnen we gewoon alles maken. En, uh, ja, ze moeten gewoon verder doen en uh, wie zullen we het verder doen? Ja, u hoorde het goed. Tom Boon, zonder EN, dus erachter. De matchwinner was hij van de Belgische hockeymannen. Die opende het Europees kampioenschap in hun eigen land. met een prachtige overwinning op Olympisch kampioen en titelverdediger Duitsland. En Mark Lammers is de bondscoach van de Red Lions. Mark, goedenavond. Goedenavond. Beetje bijgekomen van gisteren? Ja, we hebben vanochtend alweer getraind. En we zijn alweer volop bezig in de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Maar het was een, het was een mooi feest gisteren, ja. Ja, is dat heel bijzonder in België? Nou, het is sowieso bijzonder dat er zo'n groot toernooi in, in ons eigen land uh, wordt gehouden. Met zoveel mensen, 8000 uh, man publiek. Uh, wat uh, helemaal dol was. Uh, en ja, dat je ook nog zo goed speelt. En, en de wedstrijd wint van, uh, van Olympisch kampioen nummer 1 van de wereld, uh, Duitsland. Dus ja, dat, uh, dat, dat was voor die jongens uh, misschien wel even de mooiste hockeyavond die ze hebben gehad. Je zegt al, in ons eigen land. Je bent al Belg. Ja, ons land, ja. ja. <laughs> België, ja. <laughs> ja. Nou had Tom Boon het over sfeer. Daar heeft hij dus gelijk in. Het is een fantastische sfeer daar. Ja, ja je merkt echt mensen. Het is echt voor de, alles is voor de eerste keer een groot toernooi. Voor de eerste keer, een grote Noor, eerste keer dat, uh, dat we ook uh, dit soort landen uh, echt kunnen verslaan. Eh, dat geeft heel veel enthousiasme. Het is eh, georganiseerd door een club hier. Eh, dat, ja, dat, dat is echt geweldig. Heel veel vrijwilligers, heel veel enthousiaste mensen. Zelfs een supportersvereniging die, die mensen oproept tot, tot liedjes en uh, gesminkt te komen. En, uh, het, is, ja, het is echt, uh, echt voor ons uh, een groot feest. Tot en met koninklijk bezoek aan toe. Ja. Klopt, zelfs de koning uh, was gisteren aanwezig. En uh, ja, ook dat is natuurlijk uh, voor het eerste keer dat Biels bij een hockeywedstrijd de koning komt kijken. Heb je kennis gemaakt met hem? Ja, ik heb hem even een hand gegeven. Zijn zoontje uh, hokiet ook. Die heb ik ook even aangegeven. Als je zo door blijft gaan, sta jij er over acht jaar hier. Huh. Dus dat was wel even leuk. Ja, niet zo'n saaie man als we soms wel denken, die Filip. Nee, nee, nee. Hij is een heel aardige man. En, uh, hij, hij is toch enthousiast. Uh, ook ook uh, met juichen. En uh, na de wedstrijd uh, naar de jongens toe. Nee, was, was prima. Die overwinning van gisteren. Ja, je zegt net al terecht, want daar is het ook een toernooi voor. En daar ben je dan sportman voor. Je denkt dan aan de, vol aan de volgende wedstrijd. Maar goed, het is een overwinning die staat tegen inderdaad een groot kampioen, een groot land. Is dat nou het resultaat van wat jij de afgelopen tijd hebt gedaan met die ploeg in België? Nou, de, de, de grootste progressie is, is denk ik de laatste drie, vier jaar gemaakt. Uh, de Belgische bond heeft een plan gehad. En zeker de laatste drie, vier jaar is uh, het begeleidingsteam wat nu is... Hier staat met mijn voorganger Colin hebben We hebben de eerste grote stappen gemaakt. En hebben gezorgd dat we heel veel talent hebben hier in België. Ja, en, en nu breek je een beetje door. Uh, het laatste beetje wat we nu proberen met de begeleiding te brengen. is het lef en het durf om uh, ook tegen toplanden. Uh, hoog te spelen noemen we dat. pressen te spelen. En uh, uitgaan vanuit onze eigen kracht. En niet uh, aanpassen op de tegenstander. Dat, dat is de kleine toevoeging die we de laatste maanden hebben gedaan. Maar. Ja, wel heel veel uh, scheelt. Maar je moet eerst talenten hebben. Je moet eerst goede jongens hebben. Goede mentaliteit en fitte jongens. Ze zijn allemaal super fit. Dus dat is iets wat de laatste jaren is opgebouwd. Ja, en je zegt er uitgaan van eigen kracht. De kwaliteit is dus inmiddels al zo hoog. dat het Belgisch team kan uitgaan van eigen kracht. Ja, daar, daar, daar hebben ze de laatste jaren zo hard aan gewerkt. We ja, zijn misschien wel de fitste ploeg uh, die hier rondloopt. En dan kun je al uh, op fitheid heel veel dingen afdwingen. Uh, ook het hockey is de je laatste jaren zo uh, uh, sterk geworden en verbeterd... Ja, dat je ook het spel kunt spelen wat je wil spelen. Uh, maar dat gaat dus niet zomaar, dat duurt niet zomaar een vijf, zes maanden. Dat, uh, dat is een traject wat, wat veel langer uh, loopt. En, uh, en ja, nu is het de puntje op de i zetten om, uh, om echt ook grote landen pijn te doen. ja En binnen dat traject waar je dan middenin zit, wat is er dan mogelijk op dit EK... Ja, eh, alles is mogelijk. Hè. Alleen wij coaches proberen zoveel mogelijk van wedstrijd tot wedstrijd te leven. De, de volgende wedstrijd is weer de belangrijkste, want als je te verder vooruit denkt, eh, vergeet je de volgende stap en dan eh, val je. En eh, je moet elke stap eh, weer kijken hoe je die gaat maken en, en niet te ver vooruit denken. Maar natuurlijk, als je wint van Duitsland, ja, dan eh, heb je ambitie om de halve finale te spelen. De halve finale wil je winnen en de finale wil je ook winnen. Maar, Nogmaals, in het topsport moet je kijken naar het hier en nu. En proberen nu dingen zo goed mogelijk voor te bereiden en te doen. En dadelijk weer volle koken met de vol stadion. Dan zitten weer 8000 mensen morgen de volgende wedstrijd te winnen. En dan, ja, dan hebben we een grote kans om het halve finale halen. Oké, okay, Mark Lammers. Succes met die volgende wedstrijd. En de ja, wedstrijden die dat nog dat volgen in de komende week. De Belgische vrouwen namen het vanavond op tegen Nederland. Het gastland werd met 2-0 verslagen door Oranje. De treffers kwamen van Carleen Dirksen van de Heuvel en Roos Drost. Daarmee is het Nederlands team nu al verzekerd van een plaats in de halve finales. Gisteren werd er al gewonnen van Ierland. Kim Lammers genoot vanavond van de sfeer in het stadion. Ja, ik, ik vind het hier fantastisch om te spelen. Ja, het doet me denken aan, aan mijn eerste EK in 2003. Het type tribunes, het zit helemaal vol. Die Belg, ik zei het al, die, die stadion speaker die, die gewoon de boel op zweeptaal neemt. Ja, het is echt fantastisch om hier te spelen. En de Nederlandse hockeymannen speelden hun eerste groepswedstrijd. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Robert Kemperman maakte vijf minuten voor tijd het verlossende doelpunt voor Oranje. Dan komen we in onze top vijf bij een voetbalclub die een vliegende start maakte. Nummer 4. Mok daar buitenom en dan loopt nu toch wel Benson die bal zomaar binnen. En is het 3-0 voor Peck. Ja, nou ik, uh, ik zweef niet zo snel, maar we kunnen wel uh, heel tevreden zijn. Ja, het kan beter hoor. Vijftigste minuut en het is 0. 4 Nijmegen. Uh, dat record na drie wedstrijden. Pek staat gewoon met 4-0 voor en 4 bovenaan, mede in de, de eredivisie. Nou ja, het staat in ieder geval minimaal, dus dat kunnen we misschien nog, uh, nog uitbouwen. Maar... 0-5, Mokhtar is uh, de doelpunt te maken. Ja, echt iedere kans die Zwolle krijgt, vliegt erin. Het is de beste competitiestart ooit voor PEC Zwolle. Het zwalkende NEC werd afgeslacht. 5-1 werd het in Nijmegen. Zwolle won eerder al van Feyenoord en Herakles. PEC speelt dit seizoen zonder Arne Slot. Zeer populair bij de supporters. Denk maar eens aan het spandoek. Slot zei met ons. Hij moest stoppen vanwege knieproblemen. Arne, goedenavond. Goedenavond. Hoe volg jij dat huidige succes? Nou, op iets meer afstand dan de laatste jaren uiteraard. Omdat ik er niet meer uh, actief bij mee betrokken ben. Maar uh, desondanks uh, nog wel uh, betrokken bij de club. Dus uh, ongelooflijk uh, blij. Met name voor de spelers en voor, uh, voor de trainers dat het zo goed gaat. Ja, jij bent jeugdtrainer hè? En scout? Ja. Um, heb je al spelers voor dit nieuwe team gescout? Is eigenlijk niet meer nodig of wel? <lacht> nou, zolang ze allemaal blijven dan is het niet echt nodig om de nieuwe jongens aan toe te voegen. Maar uh, ze doen het dusdanig goed dat ik me ook kan voorstellen dat er... Uh, de spelers in de belangstelling van grotere clubs staan. Maar uh, voorlopig uh, gaan we ervan uit dat we de selectie uh, intact houden. Ja, want dat is een gevaar natuurlijk. Hè? Als je het zo goed doet voor een, voor de transfer deadline, dat is nog, een week of twee, dan uh, kan je ze zomaar kwijtraken nog. Ja, dat is wel een gevaar. Ja, van de andere kant, uh, is het geld in het voetbal lijkt ook wel een beetje op te zijn. Met name bij de, bij de van oudsher eerdivisie clubs die in de subtop eindigen. Dus, uh, en ik denk ook dat veel spelers die op dit moment bij PEX Volle spelen, zich wel een keer achter de oren krabben. Want, uh, waar kun je op dit moment uh, veel beter spelen dan bij PEX Volle? We spelen ongelooflijk leuk voetbal. Je ziet jongens die van Feyenoord komen bij ons die helemaal opleven en, uh, en, en, en, en, en geweld, dat er geweldige prestaties komen. Dus ik denk ook dat die jongens wel even na zullen denken... voordat ze Paxvolle zullen vanuit, eerlijk gezegd. Ja, wat jij nu ziet gebeuren, hè, um, is dat dan ook een, een soort flow... waar zo'n team dan in komt en dat het dan ineens allemaal bij elkaar valt? zegt zie ik het al ietsje anders. Ik denk dat het een proces is waar Zwolle al jaren geleden mee begonnen is. We hebben het stadion neergezet. Vervolgens is er heel veel aandacht aan de selectie besteed. Nou, dus elk jaar is dat een stapje beter gegaan. We werden geresulteerd in een kampioenschap en vorig jaar de 11e plek. Ja, en dit jaar is het dan weer een stapje beter. En dus niet alleen op het veld, maar ook in de organisatie. Ik weet al, toen ik vijf jaar geleden kwam. Was elk kantoor missie met één, twee persoon bezet... en uh, een aantal jaren later werden het er drie, vier... en inmiddels is het, het, ook het kantoor prop en prop vol... en moeten we ook daar bijna gaan uitbreiden. Dus het is niet alleen een succes dat je op het veld ziet... maar het is ook wel een succes in de organisatie. En in dus het is niet uh, toevallig, dat wil ik er maar missen. Nee, precies. In die zin verrast het je dus niet... Nee, het verrast mij. De seizoen staat... Ja, tuurlijk, kijk, er staat drie wedstrijden, en negen punten. Ik wil niet zeggen dat ik dat verwacht had. Maar ook in de voorbereiding hebben we, heeft volle geen wedstrijd verloren. Van Werder Bremen met 3-2 gewonnen. Dus ik denk wel dat dit iets is wat je, wat, wat, ja, wat je eigenlijk wel een beetje aan zag komen. Je hebt ook wel een beetje te maken met de nivellering in, het, in de eredivisie. Dat dus niet meer de clubs die vroeger dus tot de subtop behoorden... ...daar automatisch weer toe behoren. Ja, volle groeit gewoon lekker door. Zowel in begroting, maar ook in, in het niveau van de spelers die bij ons voetballen. Ja, Um, je zegt dat wel wat hè, de nivellering van de eredivisie. Ja, je ziet het eigenlijk ook al terug aan de twee nieuwelingen, Cambuur en Go and Eagles. Die staan niet per se op nul punten, allebei zelfs niet. Nee. Uh, maar hoe ver kan Zwolle dan nog rijken? Nou ja, goed. Je bent drie wedstrijden op weg en uh, dan is het heel lastig om te zeggen waar ga je eindigen. Maar ik denk dat het, nou, je, hebt uh, wel, je hebt wel een aardig beeld. We doen natuurlijk is het maar drie wedstrijden, maar je hebt bijvoorbeeld Feyenoord gehad. En ja. Heracles, wat de middenmotor was. En NEC, nou ja, die laten we dan maar even nu in de onderste regionen bungelen. Maar dan heb je van alle drie wat gehad. Ja, nou goed, je hebt twee uitgestreden gehad van de drie. Hè? Dus dat zegt ook al iets dat je die allebei weet te winnen. En ook alle drie overtuigend hebt gewonnen. Ik denk dat het in alle drie de gevallen niet onverdiend was. Alhoewel je zou kunnen zeggen dat uh, in de 92 nu scoren tegen Feyenoord wat gelukkig is. Maar het wedstrijdbeeld dat over de hele gezien was niet onterecht. Dus uh, nou ja, ze spelen ongelooflijk leuk voetbal, dat doet Zwolle al jarenlang. En uh, we hebben een aantal spelers erbij gekregen met Mococcio, met Klisch, nou ja, Fernandez die nog niet eens speelt. Dat zijn allemaal echt meer dan uitstekende voetballers. Dus uh, nou, waar vorig jaar de elfde plek uh, niet eens raar was, uh, qua, qua het voetbal wat we speelden. Wordt het dit seizoen, vullen ze in, van elf naar? Uh, nou, het linkerijtje lijkt me wel, uh, lijkt me niet onhaalbaar. Maar goed, van andere kant, je hebt drie wedstrijden gespeeld en de ploegen waar tegen we gespeeld hebben, op Heracles naast staan allebei, die andere twee staan op nul punten. Ja, dus je moet ook wel komt uh, de enige naar kijken. Ja, maar, maar dat komt ook door jullie. Dat komt meestal ons, dat ze ja. inderdaad uh, zo weinig punten staan. Kijk, in een club als Heracles is misschien wel een mooi voorbeeld. Die hebben jarenlang, heeft jarenlang boven ons gestaan, zowel qua toeschouwersaantallen als qua begroting. Maar die hebben we inmiddels ingehaald, zowel als stand op dranglijst als, uh, als met begroting. Dus... Maar je ziet dat alle andere clubs achteruit moeten. Gaat, uh, gaat volle uh, lekker door. We blijven jullie volgen. Arne Slot en Pex Volle. dankjewel. Op nummer drie in onze top 5: vier snelle mannen uit Willemstad, Curaçao. Nummer drie. Mariano naar Martina, dat is goed. En Martina probeert de Duitser voor hem bij te halen. Dat lukt maar een klein beetje, maar toch een goede wissel. Ja, een goede wissel. En dan is het Henshly Paulina die het in de laatste uh, 100 meter moet gaan doen voor Nederland. Het zal waarschijnlijk geen medaille worden, of toch? En Nederland op de 2, 4, nee, ik 6 zesde plaats, vijfde, zesde plaats. En, ja, ik ben blij, ik kan niet klaar. De Nederlandse estafetteploeg werd vijfde in de finale van de 4x100 meter estafette op het WK. Oranje kwam weliswaar al zesde over de finish, maar de Britse ploeg werd gedisqualificeerd. Wij reconstrueerden de finale met de geblesseerde Patrick van Luik, die er op de Olympische Spelen vorig jaar nog wel bij was, als co-commentator. En wat doet Nederland? Nederland haalde ooit de medaille. Dat was in 2003. ...bij de wereldkampioenschappen in Parijs. Het was destijds een geweldige verrassing. Mariano zal straks dus het stokje over gaan geven op zijn maatje Turendi Martina. Dan is de derde loper Limarvin Bonifacia. En die Paulina moet het afmaken voor Nederland. Weg vanuit baan 2, Brian Mariano. Mariano hangend in die bocht. Brein ja, Brian heeft, uh, heeft heel erg goed gelopen. Uh, Brian is een type loper. Uh, heel seizoen uh, heeft hij afgelopen jaar, en vorig jaar was hij uh, uh, uh, niet zulke goede tijden. Uh, maar we weten gewoon, zodra we daar op het toernooi komen, dan loopt hij daar en staat hij daar en loopt hij keihard. Goeie start voor de ploeg en daardoor zitten we gelijk altijd goed in de race. En uh, dan kan Tjerendi, uh, hij is dan voor van de Tjerni martine en die kan dan uh, met de ploeg uh, verder in de race zetten. De wissel tussen Brian en Tjerendi. Die is al duizend maal gedaan, dus dat is uh, soepel altijd en uh, daar verwachten we altijd uh, weinig problemen mee en uh, veel succes. Dat is altijd makkelijk. Gaat wisselen op Martina. Ja, goede wissel. Martina, vol. Loopt in op Duitsland. Martina gaat goed. Uh, Tjeren is altijd een goede uh, tweede loper en die zorgt ervoor dat we uh, uh, goed in de race zitten. en Die maakt dan vaak uh, de rest van de, van de landen koud, zoals we dat zeggen. Hij liep nu op het rechtstuk, liep hij gewoon vet goed, dus uh, ik heb daar ook zelf niks aan toe te voegen. Martina, oh Bonifacia zit er bovenop, maar het stokje gaat wel goed door. Limavine Bonifacia in de bocht. Dan Bonifacia, dan nog wat. Het is een uh, nieuwe lopen in het SVT-team, hij uh, heeft het goed gedaan. Dat is natuurlijk ook uh, een grote toernooi, uh, de eerste keer dat hij in het SVT-team zit, dus uh, in een team moet lopen. Het is altijd anders. Uh, uh, die wissel tussen Tjereni en, uh, en Limar was nog een beetje hout terug, maar uh, vanaf het moment dat hij die stok kreeg, uh, liep hij gewoon heel erg goed. En hij uh, liep uh, goed op uh, Paulina af en uh, die wissel tussen hun was wel weer heel goed. En uh, Hensley maakte het heel erg mooi af. wisselend op Hensley Paulina, Verenigde Staten en Jamaica, Bolt vliegt over get in heen, Usain Bolt. Jamaica wereldkampioen, 37-37. Het zilver gaat dan naar de Verenigde Staten. En Nederland finish buiten het podium. Ik had uh, misschien verwacht dat ze het Nederlands record zouden gaan aanvallen. Uh, ze zijn er in ieder geval heel dichtbij in de buurt gekomen. Maar uh, dit was wel het team dat de potentie heeft om ook een uh, Nederlandse record te lopen. En uh, uh, uh, ja, uh, Dat was vandaag niet gelukt. Maar uh, ik denk dat deze jongens uh, het heel erg goed hebben gedaan... Uh, uh, vandaag En uh, dat, uh, dat Nederland trots op ze mag zijn. Het is een uitstekend resultaat, die 38-37. En Patrick van Luik is dus trots op zijn collega's. De mannen zelf waren dat ook. Jeroen Stekelenburg sprak met ze. Tjernin Martina was natuurlijk ook trots en vooral blij. Want de ploeg is behoorlijk vernieuwd. Ik heb één training met hem gedaan. Niks en alleen twee wezen. Ben je, ben je trots op die jonkies, die de, de, de, de twee jongsten? Ja, zeker. We hebben twee keer 38 laag gelopen. Dus ik ben heel trots. En vooral op hem, want hij is gelukkig meer vier onderloper. En hij heeft 10 4 gelopen en nu met die team 38 3 gelopen. Dat is heel, heel goed. Is dit het verleidelijk voor jou om... om...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 Ik kan alleen één ding zeggen. Um, toen ik die uh, squat hoorde, ging ik gewoon weg. Dus ik voelde mijn hele lichaam niet eens. Maar ja, de techniek weet, weet ik al. Dus ik heb mijn best gedaan. En uh, ja, samen met Nester uh, proberen Allianz in te halen. En Jurenia als eerste geven. Volgens mij begint voor jou de race al voor het startschot. Want jij staat spektakel te maken en jezelf op te peppen. Hè? Ja, sowieso moet je jezelf even oppeppen. Um, voordat heb ik een klein beetje gedaan. En ja... Uh, yeah. Heb je dat nodig? Heb je dat nodig? Even zo'n momentje. Ja, sowieso heb je het nodig. Want ja, iedereen is een beetje nerveus. En je moet, ja, jij bent alleen daar, dus je moet jezelf even oppeppen. En ja, even met God praten en alles komt goed. Dus... Hensley, het is een beetje onbeleefd om door een volkshuis heen te praten, maar we gaan maar even gewoon door. Hoe was het voor jou? Want um, ja, het is toch iets nieuws en dan sta je daar en dan staat Bolt daar en dan moet jij het maar af gaan maken voor Nederland. Ja, dat is gewoon een grote ervaring voor mij. En ook ja, het was gewoon mijn eerste week. En ja, we hebben iets leuks gedaan dus. Nummer 2. Vijf kilometer en wederom alle hands aan dek, want Stibar is weg. reed weg op de steentjes. Het gaat niet goed met Dumoulin. Zit in tweede positie van het peloton achter Lars Boom. En je ziet het, hij maakt zo'n gebaar met zijn lichaam van poeh. Ik kan niet meer, de benen zitten vol met verzuring. Ik heb niet gepanikeerd in de, in de koers eigenlijk. Ik heb niet te veel werk zelf hoeven te verzetten. En ik, ik zat perfect en uh, ik kon gewoon niet mee. Dus dan is het heel simpel. En het, uh, lichaams, de lichaamstaal van Tom Dumoulin zei genoeg. Hij sloeg een keer op het stuur en die schouders gingen zo naar beneden. En we dachten zelfs een uh, shit te zien. Ja, nog steeds mijn eerste brof over, niet. Ja, net niet, want Tom Dumoulin had op nummer 1 kunnen staan in onze top 5. Maar ja, hij werd tweede vandaag in de Eco Tour. Zdenek Stibar pakte de laatste etappe en won daarmee de ronde. Maar toch heeft Dumoulin dus een prachtige week achter de rug met die tweede plaats als gevolg. Mart Smeets, goedenavond. Hoi. Hoe heb jij gekeken naar de week, of misschien meer bepaald, het weekend van Tom Dumoulin? Ik heb niet gekeken, ik heb geluisterd. Nog beter, ik, ik in ons geval? Ik heb naar jou geluisterd, ik heb naar de radio geluisterd. Wat vond je van hem? Dat was een prestatie. Nou, ik vond het uh, sowieso knap dat hij daar gisteren uitkwam op die positie. Dat, dat was al iets. Maar gisteren al zag je dat hij uh, tactische fouten maakte in het laatste gedeelte van de koers. Toen hij gedreven door uh, de wil om de beste te willen zijn naar voren reed. En toen vergat dat hij met tegenstanders te maken had die veel slimmer dan hij in deze koers stonden en die bonificaties konden gingen pakken. En um, wat ze gisteren al aandiende, dat zag je vandaag ook. Hij uh, zat gevangen in de tang van de uh, ervaren ploeg van, uh, van Quickstep. En als je met deze jongens uh, kessen gaat eten, dan moet je wel heel sterk zijn. En dat mag je van een 22-jarige jongen zoals hij is, mag je dat uh, nog niet verwachten. Het is heel sterk wat hij fysiek gedaan heeft. En nu moet hij nog gaan leren om zulke rondes te rijden... Om uh, zich niet te laten beetnemen door uh, de, de overmacht aan ervaring. Is hij wel een snelle leerling? Want hij baalde er zelf bijvoorbeeld gisteren ook meteen van... Hè, toen hij ook zag dat Stiebouw nog bij hem wegreed... en inderdaad die bonificatiesekonde pakte. Uh, het zegt ook iets dat je dat meteen zelf doorhebt. Ja, ik, ik denk... Ik, ik heb hem dus in de Ronde van Frankrijk aan het werk gezien. Ik, ik denk dat de Nederlandse wielersport... ontzettend veel aan deze man gaat hebben. Maar... Uh, Iedereen weet dat je leerschool moet lopen. En waar je ook begint, uh, je krijgt eerst krijg je een keer een paar flinke tikken op je vingers. Nou, dit was er eentje van uh, de beste soort zoals hij gisteren en vandaag heeft gereden. Hij heeft gereden voor wat hij waard is. Fysiek is die in orde. Maar ja, bij wielrennen kom je veel meer tegen. Ik bedoel, als je, als je van, van die, van die boeven van Krikstad wil winnen, dan moet je uh, met, met boeven manieren terugkomen. En die heeft hij nog niet. Zijn er wel en... mensen die dat op, op zo'n leeftijd al wel hebben... of is dat heel uitzonderlijk, ja, ja, 22 jaar? Ja, had dat vroeger en Anke Tiel had dat. En, en, en, en waarschijnlijk ook Merckx. Maar dan praat je over, over buitenaardse wezens. Maar we, wees nou blij dat deze man tweede wordt in deze koers. Hij heeft hartstikke goed gereden. Hij heeft in de Ronde van Frankrijk goed gereden. Uh, dit is een prachtig leerjaar voor hem. Zo zie ik het. Ik, ik, ik denk dat er alleen maar winst te halen is uit, uit Tom Dumoulin, 22 jaar ik bedoel, andere mensen hebben nog puppeltjes en, en, en gaan nog naar een dancing waar ze, waar ze uh, hun paspoort moeten laten zien of ze binnen mogen komen en hij is al waar hij nu is uh, ik, ik vind hem een geweldige aanwinst voor de Nederlandse uh, sport ja, dat hebben we in de Tour de France ook gezien. Hè, waar hij als een van de geloof, vijf jongste renners rondreed. Ja. Um, zonder hem meteen uh, al te hoog te willen neerzetten. Want dat gebeurt vaak in ons land als we in een sport weer een, een, een nieuwe held hebben. Maar uh, het is wel een jongen waarmee we iets kunnen beleven, denk ik. Hè. En misschien wel in alle opzichten. Ook uitstraling voorkomen, uh, hij zeker, wat hij ja, te melden hij, heeft. Uh, ja, hij heeft zeker uitstraling. Hij, hij ziet er goed uit. Uh, hij is niet op zijn mondje gevallen. Hij durft. Uh, hij, hij komt uit een goed nest. Uh, zijn, zijn ouders hebben hem goed op de wereld gezet. Dus ik zou zeggen... Uh, Argos Simano, uh, past goed op deze man. Zet hier omheen... Uh, één of twee zeer geroutineerde mensen... die hem kunnen helpen. Ik denk maar dat Sebastian Lavelle vanmiddag een fantastische sollicitatiebrief geschreven heeft... in de richting van Argos. Maar die zou bijvoorbeeld heel goed... naast hem kunnen fungeren... als een man die hem al deze dingen gaat leren... En dan, dan, dan, dan moet je nog voorzichtig zijn hoor, dat ben ik met je eens. Je moet niet gaan roepen, dat is een kampioen, dat is het niet. Hij heeft het in zich om met de beste renners mee te gaan. En wat is dan de eerstvolgende stap? D dit soort koersen proberen te winnen? Of misschien nee, eerst een de, eendagskoers? De, de, de, of? Mee gaan meegaan naar de wereldkampioenschappen. En daar goed leren, daar kijken hoe dat hoort, hoe dat moet. Kijken naar wat, uh, wat de, de nou daar doen. Uh, alles is een leerproces, dit hele jaar, dit hele... Het jaar 2013 is een leerproces voor hem. En hij, hij, hij, hij weet al dat hij over is. En hij is al over met een tien en een griffel en een zoen van de juffrouw... zoals dat vroeger heette. Huh. Dat weet hij al. Maar hij kan alleen nog maar wat leren nu. Hij is wel nu langzamerhand op. Want hij heeft de toer gedaan. En hij heeft de emotionele stress van, dit, uh, van deze eco ronde meegekregen. Nou, hij mag nu de riem wel een beetje, een beetje laten vieren, denk ik. Ja, En op de langere termijn, de capaciteiten die je nu... ...bij hem hebt gezien in de Tour... Een ronde, tour. ronde Ja, een ronde renner. En dus voor de, ook voor de allerlangste rondes? Ja, dat moet nog blijken. Dan moet je kijken hoe hij in de bergen gaat. Maar uh, zijn tijdrit is niks mis mee. Zijn gokme is niks mis mee. Hij moet het vak leren. En dan, uh, dan komt het wel goed. Wat goed is, komt snel. Is er altijd geroepen door Joris van de Beuren. geloof ik. Ja. Uh, en uh, laten we vooral uh, hem niet haasten... ...en uh, niet te veel druk op hem leggen. Wat hij nu heeft laten zien, was gewoon goed... Mark Smeets, dankjewel over Tom Dumoulin, die tweede werd in de Eneco Tour. Dan gaan we naar het hoogtepunt van deze zondag... in de langste editie van deze week. Het hoogtepunt van de top vijf. Na de Belgische hockeyavonturen, de, het succes van Volle, de estafette mannen op het Weken Atletiek... en dus Tom Dumoulin op twee is het tijd voor... hoe kan het ook anders, het was de dag van de klassieker. Nummer 1. We begonnen heel goed, we hadden de overhand in de wedstrijd en we kwamen in de duels, wat we willen. Ja, en dan zie je uh, dat we kunnen wedijveren met Ajax. En, uh, maar dat was 20 minuten in de eerste helft. Ik denk dat wij een half uur, denk ik, vind ik, wel heel goed gespeeld hebben, na de goal eigenlijk van, van Feyenoord. We kans op kans creëren, heel veel voorzetten kregen en uiteindelijk terecht op 2-1. Misschien had het wel meer kunnen zijn uiteindelijk. Nou, het ligt ook aan een tegenstander hè? Die, die het vermogen heeft om, om in een hele kleine ruimte toch goed te kunnen voetballen. Ik vond wel dat we te ver terug gingen. We hadden te weinig druk op de bal. En dan verwacht je dat je de tweede helft eigenlijk dat doorzet. En de tweede helft was... Uh...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 nou, dat neem ik ook maar voor lief. Ajax was dus de sterkste in de klassieker tegen Feyenoord. De wedstrijd had een speciaal tintje voor de jonge rechtsbacks van beide ploegen. Ruben Lijon, hij verving bij Ajax de geschorste Ricardo van Rijn. En Sven van Beek moest bij Feyenoord de plaats innemen van de geblesseerde Daryl Janmaat. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. <tied>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 Kom op gelijke hoogte. En, uh. Wie wint? Wie wint? Sichters op wint, want die lost de bal in de kruising links. Terwijl Mulder op weg is naar de andere hoek. Ja, toen uh, eind uh, eerste helft zakte helemaal in en uh, wist niet precies wie of waar. Ik kreeg meer ballen en uh, kon meer acties maken en uh, voorzetten Ik We voor voor de voet van Lison. Voorzet goed. Nu Stigas op komt en de center van de bal! Komt de voorzet en uh, de goal. De voorzet is strak afgemeten en punt gaaf. Is, uh, zeker belangrijk. En, uh,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 Nou ja, goed, crisis is inderdaad niet. Ik bedoel, drie wedstrijden is al heel slecht. Het is een slecht start ooit. Maar um, ja, ze hebben wel ook een zwaar programma gehad. Als je deze drie wedstrijden de vorig seizoen bekeek, dan is het bij één punt en nu nul. En ze krijgen de komende vijf wedstrijden, er zijn er vier thuis. Dus het is wel een beetje een rare competitie, maar het is natuurlijk wel heel slecht. Het gaat vooral, je moet vooral naar het spel kijken. En daar was ik dan niet echt opgetogen over. Maar ook niet van Ajax. Dat was echt uh, wel ongeveer de slechtste klassieker die ik ooit gezien heb. Zo. Ja, Ajax hebben we het dan zo meteen over. Uh, Sven van Beek was positief. Maar goed, die jongen doet uh, voor het eerst mee op dit niveau. Die mag je dan misschien niet kwalijk nemen. Maar ook Ronald Koeman. Die was redelijk positief. Hè? Die zei dat hij een Feyenoord had gezien... zoals hij dat dan graag ziet. Uh, maar heb jij dat gezien? Nou ja, het viel mij tegen. Ik vond Feyenoord heel goed beginnen. Uh, zeg maar tot het doelpunt van, van Pelten speelde ze eigenlijk goed dat het initiatief, ze drukte daar eigenlijk naar achter. En dan is het voor mij eigenlijk onbegrijpelijk dat het na die 1-0 echt volledig wegvalt. Ja, want dus hoeveel minuten was, het... was dat al met al? Ja, nou, ja, was, er werd net bij studio voetbal werd er gezegd dat we het over 25 minuten, maar die heb ik dan niet gezien. Dus dat was volgens mij maar een minuut of tien. En dan was het ook in één keer helemaal weg. En dan zie je dat er eigenlijk bijna geen les meer in het spel er zit. Er zitten gewoon typen als uh, Klazi en, en met name In die er gewoon heel van een uh, vereisende pro-af afblijven. Ja, dan vind ik het eigenlijk wel heel tegenvallend wat Feyenoord doet. En, en, en, en uh, uh, ook bijna geen kansen creëren. Inderdaad, uh, als de laatste paas beter was geweest... dan hadden ze wel kansen te krijgen. Maar het viel mij niet meer, eerlijk gezegd. Nee, en wat zou Koeman dan bedoelen? Om, uh, hij, zal, ja, hij, hij moet het ergens gezien hebben. Misschien in de tweede helft dat Feyenoord daar niet per se nou, de mindere nee, ja, was van Ajax? Ajax? Feyenoord het natuurlijk wel gelijkwaardig. En, en, en, en uh, kijk, Ajax heeft één goede periode gehad... waarin ze vier, vijf, zes uh, kansen hebben uitgespeeld... Maar de tweede afdeling zei dat het inderdaad ook aardig. Maar zonder uh, uh, ook maar een kans uit te spelen bijna. En, en, en dan gaat het toch om in voetbal. Wil je wel de bal uh, houden en de bal rondspelen. Maar je moet wel naar voren dreiging hebben en kansen krijgen. En dat krijgt je dus helemaal niet. Nee. Dus uh, uh, dan hebben die andere wedstrijden ook niet zo verschrikkelijk veel kansen gehad. Dus wat dat betreft vind ik het echt uh, tegenvallen. En, en, en uh, uh, moet er toch wel wat gebeuren. Over kansen gesproken. Heb jij goede kansen gezien, überhaupt van een van beide kanten in de tweede helft? Nee, eigenlijk bijna niet. Er was eigenlijk uh, heel weinig aan. Ik vond het, ik vond het echt een spelniveau. Echt een hele. Want je heugt je geweldig op wedstrijd. Ook als journalist. En, en dan zie je zo'n slecht veld. Dat het echt uh, onaanvaardbaar is. Ik vind dat het echt bijna niet kan. Ik vind dat mensen zich moeten schamen als ze. Uh, begint, voetbal begint met een bal, begint met een veld. En als dat al niet eens in orde is. Ja, waar, waar zijn we dan nog mee bezig? Ik bedoel. Uh, uh, kan eigenlijk bijna niet elke bal die startte gewoon opeens er omhoog. Die waren ballen die gewoon recht vooruit rolden. En die dan hup, opeens het kind van iemand aan uh, kwamen. Ja, dat is toch, zo kun je toch geen betaald voetbal stellen. Het, het is toch gewoon eigenlijk, de, kijk en als het nou winter is en het heeft 24 keer 24 dagen gevroren. En dan is het allemaal wel begrijpelijk. Maar we zijn net begonnen, het is prachtig weer. Er valt af en toe een hele uitje. En men heeft gewoon geen goed veld. Ja, ik vind dat gewoon echt schamend. Je noemde het zo even. Misschien wel de slechtste klassieker die je ooit gezien hebt. Welke was dat tot nu toe? Een nou, ja, ik weet die, die zijn natuurlijk vaker de slechte wedstrijden geweest. zijn vaak ook hele aantrekkelijke, Mooie wedstrijden. En ondanks de spanning, en er is natuurlijk ook druk... dus je verwacht ook niet... je mag ook niet verwachten dat iedereen nou per se zijn beste spel speelt. Eigenlijk is nauwelijks een, een, een, een goede combinatie te zien geweest. Je ziet gewoon bijna niks. Je ziet bijna niet dat een ploeg drie, vier keer achter elkaar... Uh, de bal, ook eigenlijk niet, de bal naar elkaar speelt. En het is zo... Ik vond het gewoon heel zwak en, en, en uh, ja, ik was echt uh, te, in het spel. Maar dat geldt dus ook voor Ajax, die, die toch in het begin van het seizoen... Ik vond die wedstrijd tegen AZ-fases, de wedstrijd tegen Roda, een goede fases. Ja, en dan uh, ik dacht ik, het gaat iets dreigender dan vorig jaar. Want ik vind, ik behoor bij degene die, die, die, die vindt dat Ajax uh, redelijk saai voetbalt. veel erg op bal bezit. Uh, op hand spelen, weer terug, weer terug. Nee, dat was een spel waar ik helemaal niet zo van uh, uh, gecharmeerd ben. En, en, maar dat, ik, ik dacht echt dat het beter ging dit jaar. Ik vond het echt beter gaan en vrij Dat er nog een in het spel zat. Maar vandaag eigenlijk op die fase in de eerste helft nou, helemaal niet meer. En, en uh, ja, natuurlijk misten we Sime de Jong. Maar goed, fijn, misten we Vrij en Jan Maat, Zo mist iedereen altijd dat spelen. De boer zegt ook altijd, ja, iedereen is in wisselbaar. Dus dan moet hij daar ook verder over zeuren. Dat doet hij dan ook niet. Nee, maar toch, maar de... toch. Uh, Siem de Jong, is dat dan wel een gemis? Die had meer dan 50 ja, wedstrijden achter elkaar meegedaan in de competitie. Ze is de beste speler, naar mijn mening. Massim de Jong is de belangrijkste speler. En misschien wel de Ajax. Die is toch een soort het, het cement in het elftal. Uh, loopkracht, scorend vermogen. Houdt de ploeg bij elkaar. ideale uh, aanvoerder. En, en, en gewoon een hele goede, degelijke speler. Missen ze natuurlijk. Speelt bijna altijd. En nou speelt hij 6-7 niet. En je moet er eigenlijk niet aan denken dat Ajax zo vlak voor de Champions League. Uh, Eriksen nog verkoopt en nog al de wereld. En dan blijft er gewoon, vind uh, ik, veel te weinig over. Dan is Ajax ook helemaal niet meer zo bijzonder. En Schöne en Paulsen en noem er nog maar een paar op. Dat zijn allemaal vrij goede spelers, vrij degelijke spelers. Maar daar, daar ga je in de Champions League ook geen ogen mee gooien. Dus nee. dan, wordt het, dan wordt het weer een moeilijk taal. Ah, dan moet je heel afhankelijk zijn van de loting. En dan uh, ben ik bang dat het weer uh, een, een, een snel afzet kan worden. Maar ik ben eigenlijk niet zo opgetogen over uh, <lacht> het Nederlands voetbal momenteel. Nee, ik hoor het. Nee. nee, maar misschien was uh, uh, Ik denk dat het op zich logisch is. We hebben er vaak al heel veel over gezegd. Dat, dat, dat uh, uh, er ontzettend jonge spelers zijn. En die moet je ook krediet geven. En dat is natuurlijk allemaal wel. Maar uh, daardoor krijg je een ongelofelijke disavantheid in de competitie. die, die ook die wel leuk is. die ook wel begint te vervelen. Ik bedoel, een ploeg die wint de ene week, ik zeg. onder de andere week verliezen ze met 4-0. Dat heeft allemaal ook te maken met, met, met, met, met, met jeugdigheid en met. Uh, uh, en dat is, dat is leuk, maar het is ook alweer uh, soms vervelend. taal, geen zekerheden meer. Uh, uh, Verlies met 60 cent is ongeveer een van de, van de, van de beste in de competitie. Maar laat gewoon het halve elftal voor gaan. Het heeft blijkbaar geen geld meer. Halve elftal gaat weg. En, en, en dan wordt er verwacht dat het toch gepresteerd Want ja, dat is gewoon, het is gewoon bijna onmogelijk. Er wordt van Jan Wouters dus gewoon iets onmogelijks gevraagd bijna. En dat, dat kost hem wel straks. baan als het zo door gaat blijven spreken. Ja, de, de lijn is heel slecht, Willem. Ik probeer nog wel één vraag te stellen. Je, je hebt het over jonge elftallen en dat het dan ja, soms ineens niet lukt en soms wel. PSV is natuurlijk het beste voorbeeld dat het op dit moment ineens wel kan. Ja, hoewel ik gisteren met PSV was. En, en, en uh, die speelde ook nog zo fris en onbevangen. Dat was natuurlijk het leuke, de eerste weken fris en onbevangen voetbal. Uh, en gisteren was het opeens moeilijk. En dan blijkt dat, dat ook tegenstanders zich gaan instellen. Hoewel go Ahead heel uh, mooi naar voren en aanvallend speelde. Maar ze hadden het gewoon heel moeilijk. Ze hadden gewoon met 1 of 2-0 achter kunnen komen in de, in de eerste 20 minuten. En dan moet je het nog maar zien. En ze komen dan enigszins gelukkig. Want volgens mij raakte je niet helemaal goed die Jozef Zoon bij die 1-0. Maar daarna maken ze een mooie de schitterende 3-0. De doelpunten waren heel mooi. Maar het spel was, uh, was, was gewoon echt niet, niet indrukwekkend. En, en dan merk je dat... De... Ook voor die hele jonge ploeg. Hè. Die begint heel fris en fruit aan de competitie. Het is dus hartstikke leuk. Uh, uh, het is ontzettend, zeker als je het afzet naar het vorige seizoen. Maar nu gaat het pas echt beginnen. Want vergeet niet dat PV natuurlijk wel een heel erg makkelijk gehad met nekthuis en go thuis. Ja, en de, en de competitie Adelaide. is inderdaad nog heel vers. Willem Vissers, dankjewel. Over verse competities gesproken. FC Barcelona heeft een doelpuntenfestijn gemaakt... van de eerste competitiewedstrijd in Spanje... De Spaanse kampioen tikte Levante in de eerste helft helemaal weg... en scoorde voor Rust maar liefst eh, zes keer. Na Rust was Barça wat aardiger voor de tegenstander. Werd nog maar één keer gescoord. 7-0 in totaal dus met twee van Lionel Messi. De Braziliaanse wonderkind Neymar mocht invallen... maar die wist gek genoeg dan weer niet te scoren. Straks met het Oog op Morgen met John Jansen van Galen.